Zes uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. President Obama heeft gebeld met zijn Europese collega's over de situatie in Libië. Hij sprak met de Franse president Sarkozy, de Britse premier Cameron en de Italiaanse premier Berlusconi. Obama vindt het belangrijk dat eventuele acties tegen Libië in overleg met de Amerikanen worden uitgevoerd. Het Nederlandse militaire vliegtuig met evacuees uit Libië is op Sicilië aangekomen. Aan boord waren 9 Nederlanders en 33 mensen met een andere nationaliteit. De evacuatie ging volgens de Nederlandse ambassadeur moeizaam... omdat de situatie op het vliegveld in Tripoli chaotisch is. Het dodental door de aardbeving in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 113. Er wordt in het tuin gezocht naar overlevenden... maar de kans is klein dat de mensen worden gered. Er is al een etmaal geen levende meer gevonden. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. Extremistische rebellen hebben in het noordwesten van Pakistan... elf tankauto's met brandstof vernietigd. De NAVO-tankwagens waren onderweg naar Afghanistan. Bij de aanslag kwamen twee begeleiders en twee chauffeurs om het leven. De vrachtwagens werden met explosieven vernietigd.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 In de achtste finale speelt PSV tegen Glasgow Rangers. Ajax en Twente nemen het op tegen Russische clubs. Ajax tegen Spartak Moskou. Twente tegen Janet St. Petersburg. En dan het weer. Vanochtend nog veel mist. Vanmiddag is het bewolkt en later in de middag neemt de kans op wat lichte regen toe. Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen, zaterdag veel regen, maar zondag is het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie: nog geen files, wel een waarschuwing voor de mist. Want in het hele land, behalve dan in het Noordoosten en Oosten, komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, vrijdag 25 februari. In Libië is er opgeroepen tot grote demonstraties na het vrijdaggebed. Het land maakt zich op voor weer een dag van protest en geweld. Het laatste nieuws uit Libië krijgt u van onze verslaggevers ter plaatse. Ze zijn in Benghazi en ook in het westen van Libië aan de grens met Tunesië. Amerikaanse president Obama heeft inmiddels gebeld met Europese collega's over gezamenlijke sancties. En de EU probeert het eens te worden over de stroom vluchtelingen die binnenkort wordt verwacht. De laatste ontwikkelingen in Libië en de regio bespreken we vanochtend ook met midden oostenkenner kenner Bertus Henn. Onze correspondent Robert Portier is nog in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Doet verslag van de nasleep van de grote aardbeving. En de Ieren kiezen vandaag een nieuw parlement. Dat doen ze op een moment dat het land zwaar in de financiële problemen zit. Correspondent Arjen van der Horst is in Dublin en doet verslag. In eigen land gaan provinciale staten van Brabant vandaag beslissen over megastallen. Karin Alberts is in Brabant en spreekt straks met de betrokken partijen. Die megastallen, dat is natuurlijk ook een thema bij de verkiezingen voor de provinciale staten. We hebben we het er gisteren al over gehad. En indirect voor de Eerste Kamer. In de peilingen beginnen VVD, CDA en PVV ietsje te stijgen. We praten erover door met Joost Vullings in Den Haag. De lijsttrekker van de dag is Margiel de Graaf van de PVV. En verder, de allerlaatste Space Shuttle is nu echt gelanceerd. Parkeergarages zijn de laatste tijd flink duurder geworden. Alle Nederlandse clubs zijn door in de Europa League. En Groningen blijkt opeens een heel rijke provincie te zijn. Helaas, de Groningers merken daar zelf niet zoveel van. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de uitzending. Meld u dan op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Amerikaanse president Obama heeft naar Europa gebeld... In de afgelopen uren. Hij sprak over Libië met de Italiaanse president Berlusconi, Franse president Sarkozy en zijn Britse collega Cameron. Hij wil eventuele maatregelen wat betreft Libië... samen met zijn Europese collega's maken en nemen. Correspondent Ron Linker in de Verenigde Staten. Ron, weet jij ook wat ze besproken hebben? We hebben natuurlijk niet mee kunnen luisteren, maar Obama wil met een aantal bevriende bondgenoten opties bespreken voor het geweld in Libië. Dus heeft hij inderdaad gesproken met Sarkozy van Frankrijk, Cameron van Groot-Brittannië, maar ook Berlusconi van Italië om onder meer een plan te bespreken voor humanitaire interventie. De president heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de Libische regering en het gebruik van het geweld in het land wat volgens Obama alle internationale normen schendt. En dat allemaal hebben we te lezen gekregen na afloop van dat telefoontje... in een statement dat uh, is vrijgegeven door het Witte Huis. Zijn er nog andere opties denkbaar dan humanitaire maatregelen? Het is onduidelijk hè, hoe de president uh, van Amerika, Obama... dat op dit moment concreet voor zich ziet. Een van de diplomatieke middelen die geëigend is... is een resolutie in de Veiligheidsraad. Maar de vraag is of dat op dit moment een haalbare kaart is. Hè. We zagen na afloop van de vorige vergadering daar... Uh, een verklaring van de voorzitter, weliswaar met een keiharde veroordeling. Maar dat soort verklaringen is eigenlijk te vrijblijvend. Er moet een resolutie komen om sancties op te leggen. Bijvoorbeeld, uh, je kunt dan denken aan het bevriezen van tegoeden... Uh, Libië zit nog altijd in de Mensenrechtenraad. Nou, moeten ze daar niet uit? Uh, of er kan een no-fly-zone worden ingesteld, hè, dus daar, waar vliegtuigen niet mogen vliegen. Als dat niet lukt via de Veiligheidsraad, dan kunnen ze nog bi bilateraal sancties gaan opleggen. Hè, dus met die bevriende uh, bondgenoten in Europa. En dan tot slot kwam de vraag tijdens een persconferentie of Amerika nog militaire operaties uitsluit. En toen zei de woordvoerder heel gesloten, wij sluiten niks uit. Ik denk niet dat militaire acties aanstaande zijn. Maar het is duidelijk dat de Amerikanen ook die optie toch op tafel houden. Ja, alles op tafel houden, toch niet zoveel zeggen. Obama was gisteren genoodzaakt dat toch iets over Libië dan te zeggen... gedwongen door, door de actualiteit. Hoe lastig is dit probleem voor de Amerikanen? Ja, dat is heel lastig, hoor. Uh, we weten dat binnenkort de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... naar Genève gaat voor overleg...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 Plus vergeet niet dat er nog altijd een veerboot in Tripoli zit... met aan boord bijna 300 Amerikanen die het land uit moeten. Die kunnen daar niet weg vanwege het slechte weer op zee. En dus uh, wat dat betreft is op alle fronten... voor Obama en de Amerikanen voorzichtigheid geboden. Onze correspondent in de Verenigde Staten, Ron Linker. En nog altijd zijn er tientallen Nederlanders in Libië... die wel terug willen, maar niet kunnen. Gisteravond kwam de tweede evacuatievlucht... met nog negen Nederlanders en 33 anderen aan op Sicilië. aantal Nederlanders kon niet... op op het vliegveld in Tripoli komen. En als we het vliegveld wel bereiken, dan zijn de problemen nog niet voorbij... vertelt minister Rosental van Buitenlandse Zaken. Zijn ze eenmaal op het vliegveld, dan is het een kluve van mensen van achtergebleven toestanden en weet ik veel wat nog meer. En een van de grootste problemen is ook nog eens dat ze te maken hebben met veiligheidspersoneel op de luchthaven. Uh, dat nogal uh, los in de pols zit, dus uh, met knuppels het, uh, de orde probeert te bewaren. Kortom, het is een, to een totale chaotische en droeve situatie. Volgens de minister probeerden tien Nederlanders gisteravond... over land Libië te ontvluchten via de Egyptische grens. Het is heel ingewikkeld om in de gaten te houden... welke Nederlander zich waar bevindt. Momenteel is het zo dat uh, ongeveer 35 Nederlanders in Libië... in de buurt ook van Tripoli voor een deel, weg willen. Er zijn er tien overigens die gewoon willen blijven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 In verschillende Libische steden wordt nog steeds gevochten. Vooral in Zavia gaat het er hard aan toe. Daar vielen gisteren tientallen doden. Onder meer in een moskee die door troepen van Gaddafi beschoten zou zijn. In Benghazi heerst een heel andere sfeer. Daar heeft het geweld plaatsgemaakt voor gezang, zo lijkt het. Het volk heeft bezit genomen van de stad en viert de vrijheid... zegt correspondent Koert Lindijer. Honderden, misschien wel duizenden mensen hier langs de Middellandse Zee. Een wind. Maar de sfeer zit erin. Kinderen, ouderen, iedereen zingt, danst. En het is heel duidelijk, hier voelt men zich bevrijd van Gaddafi. Vrij om met spotprenten spot van hem rond te lopen. I love Libya, I am free. Vanwege de onrust in verschillende Noord-Afrikaanse landen wordt een grote stroom vluchtelingen naar Europa verwacht. Met name de zuidelijke EU-landen zijn bang dat ze grote groepen immigranten niet aankunnen. De Italiaanse minister van Middellandse Zaken waarschuwt dat heel Europa klaar moet staan om die vluchtelingen op te vangen. We zijn in front van een humanitaire emergency. En uh, ik vraag Europa to, to settle all the necessary measures. To deal with a, a, a emergency. Nederland staat niet open voor het opvangen van deze vluchtelingen. Minister Leers van Immigratie en Asiel wil dat ze zoveel mogelijk in de eigen regio geholpen worden. Mijn inzet is vooral op de allereerste plaats hulp bieden ter plekke. Daar hebben mensen veel meer behoefte aan en ook veel meer belang bij. Wat betreft Italië en wat mij betreft straks... Biedt nou de mensen perspectief voor het opbouwen van een, van een menswaardig leven. Een, een leven wat de moeite waard is in hun eigen gebied. De EU-landen houden vast aan de regel dat vluchtelingen worden opgenomen in de lidstaat waar hij of zij zich het eerste meldt. Dodental door de uitbeving in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 113, zegt de politie in Christchurch, de stad die het zwaarst is getroffen. De laatste informatie die ik heb over het nummer van is dat we have 113 mensen in de temporary morgue hebben. We emphasiseren nogmaals dat deze mensen worden geïnteresseerd. Ze worden geïnteresseerd door onze staff. En ze worden met de hoogste digniteit. Er wordt nog met man en macht gezocht naar ruim 200 vermisten. De kans dat er nog mensen worden gered is klein. Er is uh, al bijna een etmaal niemand levend onder het puin vandaan gehaald. Bij een school voor Engels onderwijs worden nog 48 studenten vermist... waaronder 10 Japanners. De burgemeester van Christchurch sprak zijn medeleven uit... met de ouders van de studenten. Voor die jonge studenten die we about at over moment, voor die mensen in die verre plaatsen... zijn your familie's onze familie's. Your kinderen zijn onze kinderen. Er is geen no verschil voor ons. Er zijn no geen verschillende standaarden. We werken allemaal samen... Want we are met u you net in zo intimate manier dat gevoel van verlies en bezorgdheid. De burgemeester van Christchurch leeft dus mee. De politie heeft de inwoners van Christchurch opgeroepen extra waakzaam te zijn. De criminelen proberen hun slag te slaan te midden van de chaos. GroenLinks wil zo snel mogelijk een spoeddebat over berichten... dat CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken... ambtenaren zou inzetten voor ondersteuning bij de verkiezingscampagne. Dat verhaal komt van een ambtenaar die anoniem wil blijven. En hij deed zijn verhaal gisteravond bij po -nieuws. De minister krijgt verzoeken om te komen spreken... in het kader van de verkiezingen op partijbijeenkomsten. En vervolgens worden communicatiemedewerkers gevraagd... om daar de speeches voor te schrijven. En, uh, de inhoudelijke beleidsdossierhouders gevraagd om de inhoudelijke voorbereiding te doen. Nou, dat is niet waar, zegt minister Verhagen. Hij ontkent dat die ambtenaren inzet om zijn speeches te schrijven. Dat is absoluut niet waar, om de donavoudige reden... dat uh, de uh, activiteiten waar ambtenaren van het ministerie bij betrokken zijn... puur en uh, alleen op het bedrijfsleven gericht zijn. En separaat daarvan zijn de CDA-activiteiten... waar ik uh, alleen van CDA-medewerkers gebruik gemaakt heb. Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks eist opheldering over deze kwestie. Op de A50 bij Vechel is een voetganger op het leven gekomen. om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door meerdere auto's geraakt op de snelweg. Politie weet nog niet wie het slachtoffer is en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is uh, op dit moment nog onbekend hoe die persoon op de snelweg uh, terechtgekomen is. Uh, omdat er meerdere voertuigen bij betrokken waren... kunt u zich voorstellen dat mensen ontzettend geschrokken zijn... En heftige beelden hebben gezien, dus daarvoor is hulp ingeschakeld. Vanwege technisch onderzoek is de A50 tussen Veghel en Eindhoven een tijd dicht geweest. Parkeren in openbare garages is flink duurder geworden. Prijsverhogingen van 20% zijn geen uitzondering, volgens Detailhandel Nederland. De winkeliers vinden dat vervelend, want die zijn bang om klanten te verliezen door de hoge parkeertarieven. En ook de Consumentenbond vindt de tarieven ondoorzichtig en oneerlijk. Ja, je wordt dus een beetje genept, want je hebt niet in de gaten dat die, dat die prijsverhoging het is. Want ze verkorten bijvoorbeeld de duur waarover je afrekent. Hè, in plaats van dat je voor een uur afrekent, reken je voor vijftig minuten af. En dan lijkt het alsof er nog hetzelfde bedrag staat, maar in werkelijkheid betaal je natuurlijk meer. Uh, dus je wordt een beetje voor de gek gehouden. De Consumentenbond probeert de parkeergaragehouders onder druk te zetten om de prijzen te verlagen. Ieren gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Vrijwel zeker zal de kiezer de huidige regeringspartij flink afstraffen voor de kredietcrisis. En vanwege die crisis zoeken veel jongeren hun heil nu in Engeland, want in Ierland zijn geen banen meer te krijgen. Vacaturebureau voor Ieren in Londen helpt nu vier keer zoveel Ieren als twee jaar geleden. There's been a shift in a lot of educated Irish people moving over here. In my line of work, I'm seeing, you know, probably four times as many as what I did say four, three, four years ago. Aanzienlijk deel van de kiezers zal de regeringspartij vanwege die crisis de rug wel gaan toekeren. Volgens opiniepeilingen krijgt de grootste oppositiepartij vandaag 40% van de stemmen. Boeing heeft een contract van 35 miljard dollar met de Amerikaanse luchtmacht binnengesleept. Boeing mag 179 tankvliegtuigen leveren aan de Amerikanen. De toekenning van het contract is een van de grootste aanbestedingen in de Amerikaanse geschiedenis. Today, based on all evaluated criteria, prijs. We announced that the Air Force has selected the KCX proposal provided by the Boeing company. Thank you very much. Naast Boeing was ook een consortium onder leiding van een Europees luchtvaart- en defensieconcern in de race, maar die grepen dus mis. Precies 31 jaar geleden pleegde Desi Bouters een staatsgreep in Suriname. Nu die weer aan de macht is, geldt die dag als een nationale feestdag. Maar de bewoners van de arme wijk Latour kennen niet veel feestvreugde. Ze lijden onder de forse prijsstijgingen door de ingrijpende economische hervormingen. De meeste arme Surinamers, zoals deze taxichauffeur, zijn dan ook niet echt in feeststemming. Nou, ik heb niks te vieren. ik heb geen geld. Maar het is, het is een vrijdag, het is een nationale dag voor het land en daarmee... En dan het ruimteveer Discovery, dat is uh, succesvol gelanceerd gisteravond. We have main engine start. 2, 1, booster ignition. we we'll in Discovery now making one last reach voor the stars. De Space Shuttle is met zes man onderweg naar het internationale ruimtestation de ISS. Eigenlijk zou de Shuttle vier maanden geleden al de lucht in zijn gegaan. Maar toen waren er problemen met de brandstoftanks. Het is, we hebben dat al gemeld in het Radio 1 journaal, de laatste reis voor de Discovery. Met ruim 230 miljoen kilometer op de teller wordt hij nu ingereld voor een nieuwe exemplaar. Lijkt me terug. Net als hun baasjes, ja, het is volgens mij de laatste. Ze doen ze niet meer omhoog. Net als hun baasjes worden Amerikaanse huisdieren dikker en dikker. En onderzoekers stellen dat meer dan de helft van de katten en de honden in de Verenigde Staten nu te dik is. Ook op tv komt het thema dikke dieren steeds vaker terug is een hint. De eigenaren moeten ook minder voeden en hun huisdieren meer bewegen. Hodgie Pets is next. Ik voel een real-life Doku-sap aankomen. Dieren doen het nog wel iets beter dan hun baasjes trouwens. 1 op de 3 Amerikanen heeft ernstig overgewicht. Bij Amerikaanse dieren is dat 1 op de 5. Oh. Nou, het beursnieuws dan. Wolfsfried lijkt te herstellen na de verliezen eerder deze week. Beleggers zijn wel nog steeds nerveus over de stijgende olieprijs en de onrust in Libië. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie is de afgelopen drie dagen met zo'n 15 gestegen tot ruim 96 dollar. De Dow Jones sloot met een verlies van 3 tiende procent. De Nasdaq deed het beter met een winst van 16 En ook bij de Nikkei in Japan zit er een stijgende lijn. Die staat nu op een winst van 0,5 procent. Tot zover dit nieuws over zich. Kun u nog eens beluisteren via onze website NOS.com. 1. U vindt daar de podcast en die kunt u downloaden. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over zes is het. Er komt een remake van de film The Bodyguard uit 1992. Deze kaskraker met toen nog Whitney Houston en Kevin Costner krijgt nieuwe hoofdrolspelers, maar het verhaal blijft in principe hetzelfde. Een bodyguard moet een beroemde zangeres beschermen. Uh, voor de rol van zangeres wordt een jonge artieste... met een internationale uitstraling gezocht. Bekende nummers uit de film zijn I Will Always Love You... die gaan we maar niet draaien... Uh, to you and oh I am every woman. Leek me beter. Dit was Whitney Houston met I'm Every Woman. Het is acht minuten voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Contact nu met Karin Albert. Karin, goedemorgen. Ja, goedemorgen heb je, Marcel. Heb je gedoucht? <laughs> Nog niet, maar jij bent hier kennelijk al vaker geweest ja. bij de hedendaagse grote varkensstallen. En dan moet je, dat is hè? inderdaad waar we zo doorheen moeten. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en douchen en in en overal. Nou, ik hoef jou niks meer te vertellen, Precies. maar ja, omdat het voor het luisteren ook zo saai is... ga ik het toch maar gewoon doen. Meneer Wino Zwanenburg, we moeten inderdaad, voordat we de stal ingaan... ik doe al een deur open en nu komen... nou ja, dit ziet er gewoon uit als douches in een, uh, in een zwembad of zo, hè? Drie naast elkaar. Lopen we naar binnen. Nou, even zien. Ja hoor, een bankje, haakjes voor de kleren, de douche. De shampoo staat al klaar. Hier achter werkkleding en handdoek. En oh, moet ik even de goede deur zien te vinden... En, uh, en mogen we nu meteen door naar de stal of moet er nog meer gebeuren? Ja, nou, U bent niet op een ervaringsbedrijf geweest uh, vanmorgen of deze week. Dus dan uh, voor deze keer maak ik een uitzondering nou, dat u uh, ongedoucht zeg maar, de stal in mag. Normaal moeten bezoekers hier, uh, die ons bedrijf betreden, die moeten douchen. Om te voorkomen voor dierziektes. Um, en daarmee zeg maar, ja, een soort biosecurity noemen, bio noemen wij dat. Om te voorkomen dat er uh, tussen andere bedrijven ziektes worden overgebracht of tussen diergroepen. En was dat al zo of is dat gekomen na die varkenspest uh, eind jaren negentig? Nou, dat is een van de zaken waar we leergeld hebben betaald in de varkenspest. Dat eigenlijk uh, er, uh, daar toen te, te veel losse en te makkelijke contacten waren tussen de bedrijven. En dit, dit eigenlijk een vrij simpele maatregel is om al heel veel uh, uh, leed te voorkomen. Door uh, ja, strikt toelatingsbeleid te hebben op de bedrijven. Het, het komt een beetje cru over en, en steriel. Maar daarmee kun je wel zorgen dat, uh, dat je voorkomt uh, de insleep van ziektes dus in ieder geval van buitenuit. Ja, maar ik heb al begrepen van mijn technicus, ook een ervaringsdeskundige, dat uh, na afloop zal ik misschien spijt hebben als ik niet even douche. Want dan kan je de rest van de dag aan mij ruiken dat ik in een varkenstal was. Nou, het voordeel is wel dat je dan waar je ook bent altijd heel veel ruimte hebt om je heen. Uh, maar het is inderdaad zo, bezoekers die bij ons geweest zijn, hebben ook de gelegenheid om zelf weer te douchen. Om zelf uh, fris en fruitig dan vervolgens weer uh, spreken, boodschappen te kunnen gaan doen. Dus dat, uh, om zeg maar, te zorgen dat wij uh, na die tijd ook ons personeel uh, geen discussie met moeder de vrouw krijgen als ze thuiskomen. En daarom blijft alle bedrijfskleding blijft ook altijd op het bedrijf. Nou, maar over dat douchen en over de hygiëne gaan we het eigenlijk helemaal niet hebben verder vandaag. Nee, er is iets anders aan de hand hier in Noord-Brabant. Een hele spannende vergadering vanmiddag met provinciale staten. Er wordt namelijk gesproken over het verbod op megastallen... dat hier vorig jaar is uh, uitgevaardigd. Maar omdat er op dat moment al een aantal boeren bezig was met zo'n procedure... al stallen hadden afgebroken, noem maar op... is er gezegd, ja, daar moet toch een uitzondering voor worden gemaakt. Maar wat die uitzondering dan behelst... Ja, daar is men het niet over eens, hè, die politici? Nee, dat klopt. In de discussie, toen de besluit gevallen is... van uh, uh, de spelregels om een maximale bedrijfsgrootte te hebben... daar ging toen over het bouwblok in Brabant, dat besluit is genomen. Dus eigenlijk bij die beslissing meteen gezegd van... ja, maar wat in de pijplijn zit, uh, dat werken we nog af. Nou, uh, in de politiek werkt het altijd anders. gaat u me direct veel meer over vertellen. Wij trekken even de overals aan en lopen zo naar de stal toe. Uh. Zal ik u maar volgen? Je moet Karin Alberts gaat zo toch douchen in de varkensstallen en heeft het over de megastallen van altijd. Het is uh, bijna half zeven. Wij gaan naar Brussel. Nederland is niet van plan vluchtelingen uit Noord-Afrika op te vangen. Italië heeft de EU om hulp gevraagd... bij de opvang van mogelijk duizenden vluchtelingen uit Tunesië, Libië... en allerlei omringende landen. Europa biedt wel geld en ondersteuning... maar wil voor ons nog niet praten over het verdelen van vluchtelingen. Correspondent Chris Ostendorf sprak gisteravond in Brussel... met minister Leers van Immigratie en Asiel. Meneer Leers, hoe groot is nou de kans dat grote groepen vluchtelingen... uit Noord-Afrika naar Europa komen? Nou, Dat kun je op dit moment nog helemaal niet zeggen. Dat hangt helemaal van de ontwikkelingen af die uh, plaatsvinden. Als het in Libië nou zo onrustig en onveilig is... dat Europa al de eigen burgers terughaalt, kun je er toch op wachten dat er ook mensen gaan vluchten? Zeker. En, uh, maar die mensen zullen primair vluchten naar de eigen regio. Ja, ze zullen ook veel naar Tunesië vluchten en landen daaromheen. Um, en ik denk dat we daarom ook daar hulp moeten bieden. In de opvang, uh, zorgen dat die mensen veilig zijn. Want dat is het allereerste wat je wilt. Zorgen dat ze veilig zijn. Italië, Griekenland, Malta, die zijn bang voor een exodus van bijbelse proporties. Ik weet niet wat we ons daarmee voor moeten stellen, maar in ieder geval veel. Kunt u Italië, Griekenland helpen? Nou ja, kijk, dat woord bijbelse proporties wil ik niet in de mond nemen. Dat vind ik ook niet, uh, niet verstandig. Er is heel wat aan de orde, maar vooral op de eerste plaats in de landen zelf. Daar moeten we al onze aandacht aan geven en zorgen dat de mensen daar uh, een toekomst krijgen. Er zitten ook heel veel uh, mensen die niet uit vluchtoverwegingen uh, komen, maar uit migratieoverwegingen van arbeids, arbeidsmigratie. En uh, daar moet je onderscheiden maken. Ja, en ik denk gewoon dat men daar behoefte heeft om ondersteuning te krijgen. De opvangmogelijkheden, daar zullen gebouwen... wat is het, semi-permanente voorzieningen moeten komen of wat dan ook. Nou, daar moeten we in helpen. En dat hebben we ook toegezegd met tegen elkaar. Het herverdelen van vluchtelingen in Europa is niet aan de orde? Nee, dat lijkt me ook niet zo verstandig om daar nu al hele speculaties over te hebben. Dan moet je eerst beter zicht hebben wat er gaat gebeuren. Maar sluit u het uit dat ze worden herverdeeld? Dat er straks ook naar Nederland vluchtelingen worden verdeeld? Mijn inzet is vooral op de allereerste plaats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 Zo'n land is een prachtig land, mits, maar de mits we de condities creëren dat mensen zich ook kunnen ontplooien. Help ze daar nou bij. En ga niet mensen slepen over heel Europa heen. Dat is niet fijn voor de mensen, dat is niet fijn voor niemand. Dan lossen we de problemen niet meer op. Het NLS Radio 1 Gisteravond een mooie avond voor de Nederlandse clubs in de Europa League. PSV, Ajax en FC Twente zijn door naar de laatste 16. We beginnen met PSV. De club won thuis met 3-1 van Liel. En dat was na de 2-2 in Noord-Frankrijk ruim genoeg. PSV kwam voor rust nog wel achter door een goal van Vro. Maar na de rust bogen Doetzak, Lens en Marcelo de stand volledig om. Vro kreeg bij de stand van 1-1 zijn tweede gele kaart. Voor PSV-coach Fred Rutte was het een goede revanche voor die slechte wedstrijd in Lille. Ja, dat, is, uh, dat doet mij als, uh, als coach, de, uh, zeker de manier waarop, doet mij goed. We krijgen de eerste half, uh, als je naar, gaat kijken naar het, uh, het rendement van de, van de kansen, ja, dan moeten we wel wat hoger zitten. Want Dan is zo'n wedstrijd, denk ik, uh, zeker uh, richting de rust, is dan wat makkelijker. Want Dan denk ik dat je al met de rust, kan je, met, kan je bijvoorbeeld al met uh, 1-3 voorstaan en dan mag de tegenstander niks zeggen. Ja, maar het was dus niet zo. PSV stond na die eerste helft achter met 1-0. Maar daar is in de rust nauwelijks over gesproken. Al dus verdediger Wilfred Palma. Nee, ja, ja. Je moest je moet gewoon op dezelfde voet verder, want we speelden gewoon goed. En dat is iets anders dan uh, wat we vorige week daar deden. En, uh, ja, je moet zeggen, ja, je moet hier wel uh, vertrouwen hebben, want we weten gewoon dat we goed kunnen voetballen. En sv Twente speelde met 2-2 gelijk tegen Ruben Kazan. Uit hadden de dukkers met 2-0 gewonnen. Even sloeg de schrik. Twint om het hart, want Rubin kwam met 2-0 voor. En dat kwam nogal als een verrassing, zegt de aanvoerder Peter Wieschorhof. Ik denk dat we heel goed begonnen aan de wedstrijd. en uh, Met goed voetbal, met uh, mogelijkheden. Ja, en daarna valt eigenlijk uit de niets een doelpunt voor uh, Kazan. En uh, niet, niet veel daarna valt er nog een, uh, een doelpunt. Eigenlijk een fantastisch doelpunt volgens mij. Ja, dan hebben uh, we wel een fase, vond ik, dat we iets onrustig waren. Uh, dat we niet meer het goede spel hadden wat we in het begin hadden. Maar uh, ja, gelukkig maakte hij op een heel belangrijk moment de 2-1. En uh, ja, na een rust zetten we gelijk weer goed door en worden 2-2. En dan uh, zijn we niet in de problemen meer geweest. FC Twente moet het in de achtste finale opnemen tegen Zenit Sint-Petersburg. Ajax won ook thuis van Anderlecht. In Brussel hadden de Amsterdammers al met 3-0 gewonnen. In de arena stonden door twee goals van Soleimani al snel 2-0. En daar bleef het verder bij. Spannend werd het nooit meer, want het verschil tussen Ajax en Anderlecht was veel te groot. Vond ook middenvelder Sim de Jong. Ja, inderdaad. Uh, hier uh, was het verschil wel wat groter. Uh, ook al ja, toen wij twee keer scoorden... toen zag je ook dat wij uh, wat minder... Uh, hoefden gingen. en gingen. Uh, ja, dat was misschien uh, een beetje jammer voor het publiek. Ook de Belg in Nederlandse dienst. Toby Alderwereld was tevreden over het begin van de wedstrijd... waarin Ajax meteen duidelijk maakte dat het veel te sterk was. Ja, maar dat gevoel moest je ook geven aan hun. Snap je? Als je, als je half, uh, half in de duels gaat... dan geef je hun het gevoel van er is iets te halen. En ik denk dat ze gelijk scherp zijn begonnen... En dat tegelijk uh, alle duels van de uh, voetballen te steeds goed uitkwamen. Dus dan geef je ook de tegenstander het, het gevoel van uh, ja, dat er uh, vandaag uh, hier niks te halen valt. Ajax speelt in de volgende ronde tegen Spartak Moskou, dat uh, Basel uitschakelde. Radio 1, het NOS journaal.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 waarbij ruim 420 Joden werden opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er komt op grote schaal mist voor. Vooral in het zuiden en westen van het land is het zicht lokaal minder dan 200 meter. De temperatuur ligt tussen 2 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Gedurende de dag trekt de zuidenwind aan tot matig... waardoor de mist geleidelijk optrekt en overgaat in laaghangende bewolking. Vanmiddag is het dus bewolkt en de temperatuur loopt op... naar 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Aan het einde van de dag kan er lokaal wat motregen vallen. Vanavond en vooral vannacht gaat het vanuit het westen harder regenen. Het koelt nauwelijks af met minima rond 6 graden. Morgenochtend regent het vooral in het noorden en westen van het land. Later op de dag gaat het overal regenen. Er staat een stevige wind uit het zuiden tot zuidoosten en met gemiddeld 10 graden is het morgen vrij zacht. Ook zondag kan er nog wat regen vallen, al valt er veel minder dan morgen. Vanaf maandag is het droog, maar wordt het wel kouder, vooral in de nachten. Aan de bij Het is mistig. Veel plaatsen ziet zich niet al te best. Met uitzondering van het noordoosten en oosten komt in het hele land plaatselijk dichte mist voor. De file bestaat op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij Spijken Nissen staat 2 kilometer. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. Hé? euro.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 Het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Misschien had u het zelf al gemerkt. De tarieven in veel parkeergarages zijn aan het begin van dit jaar fors verhoogd. Blijkt ook uit een inventarisatie van de brancheorganisatie Detailhandel Nederland. In sommige gevallen betaalt een automobilist 20% meer dan vorig jaar. Exorbitant, zegt de branchevereniging. En winkeliers vrezen dat ze door die dure parkeertarieven klanten gaan verliezen. Maar verslaggever Jeroen Schutteijzer merkte dat het niet overal kommer en kwel is. Jelgerzee is van detailhandel Nederland. We hebben in Nederland 550 openbare parkeergarages. Van een kleine 80 heeft u de prijs onderzocht. En wat zijn de conclusies? En de belangrijkste conclusie is dat twee derde van de parkeergarages... hun tarieven hebben verhoogd. En daarbij is het vrij gebruikelijk dat de tarieven met 20% stijgen. Dat vindt u veel? Zeker in de huidige economische tijd... Uh, zien we dat die prijsstijgingen maar door blijven gaan. Gemeenten moeten deze jaren ook heel veel bezuinigen. En het lijkt erop dat de consument daar nu de prijs voor moet betalen. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onze binnensteden als mensen wegblijven. We staan hier voor een uh, parkeergarage in Utrecht. Er hangt aan de andere kant een grote uh, spandoek. Hier kunt u betalen per minuut. Want dat is ook nog tamelijk uniek in Nederland. Precies. Meestal betaal je per uur of soms per 57 minuten of 54 minuten. Dat vinden we oneerlijk. Als je bijvoorbeeld je auto een uur en een minuut parkeert... En je moet er twee uur betalen, dan betaal je veel te veel. Als je betaalt per minuut, dan krijg je waar je voor betaalt. Als je auto 15 minuten parkeert, dan betaal je ook gewoon precies voor die tijd die je hebt geparkeerd. Dat is eerlijk en dan kun je ook zien wat de tarieven zijn. Meneer Zeen, nou roept u dat al heel lang volgens mij. Ik heb niet de indruk dat er geluisterd wordt. Er wordt nog te weinig geluisterd, maar gelukkig wel steeds meer. Een paar maanden geleden is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen. En die motie die zegt dat de overheid in overleg moet treden met gemeenten... en particuliere parkeergarages om tot eerlijke parkeertarieven te komen. En we roepen gemeenten op om de tarieven te verlagen of op zijn minst te bevriezen. Ja, meneer zei, u gelooft toch niet dat dat lukt... Het zal moeilijk zijn, want gemeenten die gebruiken parkeeropbrengsten om de gaten in hun begroting te dichten. Maar op langere termijn is het voor gemeenten ook goed dat die binnensteden bereikbaar blijven... dat die winkels goed worden bezocht en natuurlijk ook andere dingen in die binnensteden goed worden bezocht. Wim van der Heijden is van de Wekspan. U spreekt namens gemeentes en andere exploitanten van parkeergarages. Ja, begrijpt u dat veel consumenten zich vreselijk opwinden over die parkeertarieven in garages? Ik, ik snap het. Ze zien de tarieven stijgen. Vaak kunnen ze niet per minuut betalen. Dat wordt als oneerlijk ervaren. Dus ik snap dat men uh, soms boos wordt. Ja. Wij vinden ook als uh, Vexpan zijnde dat dit gewoon niet meer kan. Dit is niet van deze tijd. Dus wij hebben ook uh, naar onze leden uh, gezegd... Van dat zij naar kleinere eenheden moeten dan per minuut of per tien minuten desnoods. Maar in ieder geval naar kleinere eenheden toe. U heeft zo'n voorbeeld van Amsterdam. Daar hebben ze onlangs uh, uh, per minuut uh, betalen ingevoerd als proef. Nou, ze zijn zich gewoon rotgeschrokken. De omzet die nam 20% af. Dat geld moet dus bijgelegd worden? Dat geld moet dus bijgelegd worden door de belastingbetaler of... Iemand anders die daar een belang bij heeft. Dat kan ook de detailhandel zijn. Maar u bent er wel mee bezig dat meer gemeentes naar dat eerlijke systeem gaan. Dat klopt. Uh... Ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig. Want uh, als die gemeentes de ervaring van Amsterdam horen... Mm -hmm. dat die inkomsten opeens met 20% teruglopen... Mm -hmm. dan denken ze van loe, dat doen we mooi niet. Nou, uh, wij kennen dus ook dit probleem. En daarom hebben wij Trendbox vorig jaar gevraagd om een consumentenonderzoek te doen. En er bleek dat 80% van de respondenten zegt... wij willen dan ondanks die 20% verhoging liever per minuut betalen... Het dan, eerlijke systeem? Het eerlijke systeem. Uh, dan uh, het oneerlijke systeem per uur. Wanneer zal dat gemeengoed zijn in Nederland? Ik denk dat de komende vijf jaar heel veel gaat gebeuren hier in Nederland. Men is er volop mee bezig. Dus er is hoop? Zeker weten er is hoop, maar op veel plaatsen betaalt u misschien wel tot 20% meer voor de parkeergarage. Door bijdrage van Jeroen Schutteijs. En verlaat het eigen land. We gaan naar Suriname. Er zijn tijdens het militaire regime in Suriname fouten gemaakt die niet hadden mogen worden gemaakt. Dat zei president Desi Boutersen voorafgaand aan de viering van de 31ste verjaardag van de staatsgreep. Op 25 februari 1980 pleegde Bouterse en 15 andere militairen een koep. Die leidde in 1982 tot de decembermoorden. De nog levende leden van die zogenaamde groep van 16... kregen gisteren een hoge onderscheiding. En tijdens die bijeenkomst gaf Bouterse de fouten van de Surinaamse revolutie toe. We hebben grote successen geboekt voor ons volk. En we zijn ook door diepe dalen geweest. We zijn ook niet... Te groot om te zeggen dat wij door hele moeilijke tijden zijn geweest in de afgelopen 31 jaar. En dat wij zeker ook onze fouten hebben gemaakt. Fouten welke wij vaak liever niet gemaakt hadden en niet gemaakt zouden hebben als wij meer ervaren zouden zijn als nu. Want het is ons ook niet altijd even makkelijk gemaakt. Maar wij kunnen u verzekeren dat wij vandaag, na 31 jaar, zeer, maar dan ook zeer gereep zijn. En in deze vijf jaren samen met het volk van Suriname een succesvol verhaal zullen maken. Ik feliciteer u vanuit de hoedanigheid van het ambt als president van de Republiek Suriname. Dank u wel. De heer Laurens Nede, de heer Padrissijn Cital en de heer Ramon Abrahams. Dit zijn niet de leden van de groep van 16, maar dit zijn de drie mensen die op dat moment vast zaten in de gevangenis. En eigenlijk de aanleiding gaven tot de staatsgreep. historisch moment we deze drie gedetineerden niet mogen vergeten. Vandaag, na 31 jaar, vind ik dat u er recht op hebt om ook de allerhoogste onderscheiding en ontvangst te mogen leren. That's, That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that tune. WHEN I'm BACK ON TOP, BACK ON TOP IN JUNE. Meneer Abrahams, gefeliciteerd. U hebt de onderscheiding ook gekregen. U bent geen lid van de groep van 16. U zat in de gevangenis op dat moment. Hoe voelt het om toch die onderscheiding te hebben gekregen? Nou, dat is een stekere erkenning, maar ik heb het niet gedaan voor deze onderscheiding. Ik heb het gedaan voor land en volk en ik ben nog steeds daarmee bezig. Het was een heel andere tijd, toen een strijd met geweren, met wapens, inmiddels in de democratie. Wat is voor u het gevoel wat u bij dat verschil hebt? Nou kijk, we zijn gaan groeien. En uh, als dezezelfde groep een politieke partij opricht... en vandaag via democratische verkiezingen aan de macht komt dan kunnen we zeggen, de revolutie heeft zeker haar bijdrage geleverd in deze samenleving. Anders waren we vandaag niet aan de macht op een democratische wijze. Hoe had Suriname er volgens u uitgezien als 25 februari 1980 niet had plaatsgevonden? Heel verdeeld, nog steeds in etnische blokken. Ook 31 jaar later? Uh, ja, ik denk van wel. Want uh, hetzelfde systeem zou doorgaan. Wat mij opviel in de toespraak van de president... was dat hij heel ruiterlijk toegaf dat er grote fouten gemaakt zijn... En dat dat hem speet. Weet u waarop hij doelde? Wat is de grote fout van de revolutie geweest, volgens u? Nou, u zou hem dat zelf moeten vragen. Wilde, ik heb het hem gevraagd, maar hij wil geen interview geven vanavond. Wat zei u? Ik heb het hem gevraagd, maar hij wilde geen interview geven. Oké, okay. okay, ja, dan zal hij het alsnog geven. Ja. Zou het te ver gaan om de toespraak van de president te zien als een verontschuldiging... Uh, tegenover de nabestaanden van mensen uit de Binnenlandse Oorlog, 8 december, die het leven hebben gelaten? Ik weet het niet. We praten nu over 25 februari. 80 uur haalt heel wat andere dingen erbij. We moeten zaken niet door elkaar gaan halen. Ik denk dat vanavond de herdenking is van 25 februari en dat de speech betrekking had op 25 februari. En we moeten dus ook in dat context blijven praten. Wat is voor u de grootste fout van de revolutie geweest? Nou, als ik de grootste fout mag geven, is dat we in eerste instantie te veel met burgers hebben gewerkt. Simpel as that. In het begin? Heel in het prille begin te veel met burgers hebben gewerkt. En nu werkt u alleen maar met burgers? Nee, maar we zijn een stukje reper geworden. Wat was dan de fout om met burgers maar, te werken? Maar, dan dachten er we erachter, maar, achter het lijkt niet, het toch niet uit. Wat was het probleem daarmee? Wij hebben een heel andere manier van aanpak, van organisatie. Een militair is, blijft militair. Eén keer militair blijft militair. Raymond Abrams, sinds gisteravond dus de drager van de gouden ster van de revolutie. Abrams is op dit moment minister in het kabinet van Daisy Boutersen. Nu een verslag van Harmen Boerboom van de Wereldomroep. We gaan naar Christchurch. Meer na drie dagen na de aardbeving is het dodentaal daar nu opgelopen tot 113. Kan stad er nog overlevende onder het puin vandaan worden gehaald... neemt zien de ogen af. Stad verkeert nog altijd in chaos. Kwart van de huizen heeft geen stroom en de helft van de bevolking heeft geen water. En het is dan ook maar de vraag hoe de stad zich moet herstellen van deze ramp. Het is vandaag nat in Christchurch. De dag is begonnen met stevige buien en ook op dit moment regent het, misert het eigenlijk een beetje. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de reddingswerkers die op zoek zijn naar overlevenden in de puinhopen van de binnenstad. En het is ook geen goed nieuws voor al die gebouwen die nu nog op instorten staan. De hoeveelheid regen, zeggen de autoriteiten, kan ervoor zorgen dat die eerder instorten. Er komt dan ook weinig goed nieuws vandaag uit Christchurch. Gedurende de dag loopt de dodental op. Er zijn nog steeds vele vermisten, meer dan 200. En de kans dat daar overlevenden bij zitten, die wordt met het uur kleiner, denken de autoriteiten. Ze zijn begonnen met het afbreken van een aantal kantoorgebouwen met hulp van grof sloopmaterieel. En dat geeft al wel aan dat ze er geen vertrouwen meer in hebben dat daar nog overlevenden in zitten... Honderden mensen zijn nog steeds dakloos en hebben geen stroom of water. Ze maken gebruik van de opvangcentra die zijn ingericht. Vlakbij het opvangcentrum ontdek ik een tentenkamp. Er staan een paar auto's, er staan tenten en in zo'n tent ja, er zit er eigenlijk niet meer in dan een paar bedden, een klein gaststelletje en nou, een paar handdoeken. Dit is wat mensen hebben meegenomen uit hun bezittingen. Uh, zo leven ze op een open veldje, want dat is veilig: zonder bomen, dingen die niet op hun huis kunnen vallen. En mocht de tent instorten, dan overleven ze het in ieder geval. I don't want to lost any life for this sort of thing, you know. So we're rather stay at the open place like this: no tree, no bell line closer to us. We're happy. <hums> De schade aan de stad is enorm en het zal miljarden gaan kosten voordat alles is herbouwd. En dat betekent dat er straks veel banen zijn voor mensen die in de bouw werken. Maar dan moet je het eerst nog wel even een paar maanden zonder inkomen kunnen uithouden. Want het zal nog wel even duren voordat met de herbouw kan worden begonnen. En ook een hele hoop andere mensen zullen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Want de stad ligt op zijn gat en het zal nog wel even duren voordat winkels en kantoren hun deuren weer kunnen openen. Bij een van de waterverdeelpunten in de stad kom ik in gesprek met Lia en Marcus. De een is consultant, de ander werkt bij een telecombedrijf. Maar of ze volgende week een baan hebben, dat weten ze nog niet. Ik weet het niet. Hopefully, hopefully. Cross Being a consultancy company. I don't know. Not good. Not Behalve alle materiële schade is er ook veel emotioneel leed. Deskundigen zeggen dat de inwoners van Christchurch als gevolg van de aardbeving zich minder goed zullen kunnen concentreren, sneller geïrriteerd zijn en in het algemeen slechter slapen en zich slechter zullen voelen. Maar niet iedereen is van plan om die periode van rouw uit te zitten. My feeling is going to be another one at on some stage, and it's just going to keep, keep, keep going and going. So I'm sick of them, I don't want to stick around anymore and I just want to get out of here. Een reportage vanuit Christchurch was dat van onze correspondent Robert Portier. Die meldt net via Twitter dat er net weer een forse naschok was. Met veel, zo schrijft hij het, gegrom en geschud. Zo dadelijk gaan we horen hoe het in Libië is. De verbindingen komen lastig tot stand, dus het bellen is hier op de redactie begonnen. Onze verslaggevers zijn in Rajadir aan de Tunesisch-Libische grens en in Benghazi in Libië. Eerst maar eens naar Kees, Kees Goedemorgen. Kees, goeiemorgen. Lara. Hoe is het op de weg? Uh, mistig. Kleine wereld op heel veel plaatsen. Uh, 150, 200 meter zicht, soms minder. Met uitzondering van het noordoosten en oosten van het land is dat. Het verkeer heeft er wel heel veel last van, zeker in het midden van het land. Uh, dan de files. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. File voor de Botlektunnel 3 kilometer. Daar is de linkerijst ook dicht vanwege een auto met pech. Op de A16 richting Rotterdam ging het even mis in de Drechttunnel. Ook daar een pechgeval. Dat is inmiddels verholpen. staat nog wel 2 kilometer file. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... staat een tankwagen stil op het knooppunt Ketelplein. Daar heeft het verkeer last op de A20... tussen knooppunt Kleinpolderplein en Schiedam-Noord... staat drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Ooster. In Brabant wordt vandaag een belangrijke beslissing genomen... over megastallen. Dat is voor varkensboeren, varkenshouders... zeer belangrijk. Daarom, bijkomend plezier daarbij... is dat we de verslaggever dan onder de douche kunnen zetten. Karin Albert. Het staat in nou, de nou, karkasstal? afloop hoor. Want, oh. <laughs> en ik snap je ja, ja, ook geluk. helemaal waarom. Want ik sta in de stal. Met een overal aan en met uh, laarzen. Maar nou, je loopt ook meteen de drek in als je hier de stal uh, binnenkomt. En de geur van, nou ja, ik zal maar zeggen, ammoniak is er, de, denk ik, Wino ja, de Zwaneburg. Ammoniak, ja. Ja. Ja. ja. Nou, die, die slaat je tegemoet, kan ik, uh, kan ik melden. Dus uh, nou, misschien niet al te fris voor de mensen die nu aan het ontbijt zitten. Dus ik ga maar meteen ter zake komen. We staan hier in een van uw stallen, Wino Zwaneburg. U bent ook de voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Aan de buitenkant een enorme stal en dan kom je binnen en dan, nou ja, ze lopen vrij. Uh, bent u scharrelboer? Nee, ik ben geen scharrelboer. Dit is gewoon een traditioneel bedrijf. en Die reactie krijg ik wel vaker. Als ze in, in het bedrijf zelf komen, dan ze zeggen ze van, hé, hey, ze lopen hier los. Uh, ze zitten niet opgesloten. Uh, bent, u, uh, bent u biologisch of bent u schaal? Nee, dit is een regulier varkensbedrijf. En hoeveel varkens heeft u in totaal? In totaal heb ik duizend zeugen. Dan bent u net geen megastal. Nee, ruim geen megastal. Hè, want u moet er 2000 hebben. Wil je megastal genoemd worden? Ja, klopt, klopt. Ik word nu even bijna onder voet gelopen door. Een stel van die aardige zeugen. Ze zijn best ja. groot eigenlijk. Ja, nou, dit, dit zijn nog de jonge zeugen. Dus uh, de, de, moeder, de, de echte oudere moeders die zijn nog veel groter. Ja. Zeg, en, uh, vandaag een belangrijke uh, dag voor uh, de boeren hier in de omgeving, de varkenshouders. Er wordt gesproken over die megastallen. Vorig jaar is besloten. Er komt een verbod op. Maar goed, er waren natuurlijk een aantal mensen al bezig met procedures. Uh, wat staat er nou vanmiddag op het spel? Vanmiddag staat vooral op het spel. De bedrijven die al een uh, procedure hadden lopen, zeggen al in de pijplijn zaten in de besluitvorming om nieuw te vestigen in landbouwontwikkelingsgebieden. Uh, vorig jaar heeft de provincie besloten op 19 maart om een uh, uh, maximale uh, kavelgrootte af te kondigen. En toen is gezegd van, nou, degenen die nog in de procedure zitten, die werken we af. Nou, en waar vandaag met name over gesproken wordt van, werken we die inderdaad af? Krijgen die nog de kans om die nieuwe vestiging te doen? Of, uh, uh, ja, of, of krijgen die daar geen kans meer voor? En waar hangt dat vanaf? Dat hangt vanaf de beslissing vandaag, morgen ja. af, of vandaag van de, de, de Provinciale Staten. Ja, en welke partij? want ik geloof CDA, is wat dat betreft wat ruimhartiger dan uh, PvdA, VVD? Ja, dat klopt. CDA is voor. Die, die praat over ja, de gewoon betrouwbaar bestuur en afwerken wat er toen afgesproken is. Uh, en nogal wat andere partijen, ik noem het een beetje, die gaan terug vergaderen. Die, die laat het niet zozeer van de criteria afhangen, maar van het aantal bedrijven wat het betreft. En dat is natuurlijk een rare zaak. Je moet kijken van uh, welke bedrijven voldoen aan criteria of voldoen niet. En die moet je wel of niet goedkeuren. En niet zeggen van nou, de groep is ons te groot. Uh, dat is geen criterium. Ja. Precies, dus 30 boeren die vandaag in de stress zitten. U gaat uh, als vakbondsbestuurder luisteren. Uw stem misschien ook laten horen. Daar gaan we straks meer over horen. Karen Alberts over en in varkenstallen vanochtend. En dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de Provinciale Statenverkiezingen. Over vijf dagen zijn ze relatief onbekende verkiezingen. En dus is ook de angst dat de opkomst laag zal zijn. Vooral onder allochtone Nederlanders. En daarom organiseerde Forum, het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken... debatten speciaal voor deze doelgroep. Nou, het kan beginnen in uh, de grote, immense zaal van de Provinciale Staten Zuid-Holland in uh, Den Haag. Opkomst, nou, niet zo hoog. Ik schat ongeveer 100 mensen, waarvan de helft, als je het zo aan de buitenkant bekijkt, allochtoon zou kunnen zijn. Nou, het uh, debat is niet echt uh, spetterend, dat laten we maar even. We gaan even naar de kiezersmarkt, waar alle partijen zo'n beetje vertegenwoordigd zijn in uh, standjes. En daar wordt eigenlijk het meeste gepraat over politiek. Wat gaat u stemmen? Nou, het is nog vertrouwelijk. We moeten nog even kijken. Waar komt u vandaan oorspronkelijk? Uh, op Hongkong, China. Waar gaat u op stemmen? Uh, op SP. Waar gaat u op stemmen, meneer? Geen idee. En, en uh, mevrouw, weet u het al? Nee maar ik zweef ook nog steeds. CDA. Betrouwbaar van mij. Denk. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Uit Suriname. Dat ziet u wel, hè? Partij voor de Dieren. Omdat uh, Partij voor de Dieren, voor de milieu, mensen en dieren opkomt. Waar komt u zelf oorspronkelijk vandaan? Uit Suriname. Ik begrijp van een aantal mensen dat ze niet eens weten van welke partijen er zijn. Maar goed, los van partijen, ik denk dat mensen de programma's niet kennen. Men echt nog twijfelt. Uh, Salik Hashawi, directeur van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. We organiseren om de opkomst proberen te verhogen. Uh, debatten eigenlijk door heel het land. En vanavond uh, in, uh, in Den Haag. Weten we waar uh, allochtonen meestal op stemmen? Ik, ik heb altijd begrepen wat meer aan linkerzijde. Partij van de Arbeid uh, is goed vertegenwoordigd onder de allochtonen. Ja, de eerste generatie migranten uh, stemt in ieder geval bij de landelijke verkiezingen. Uh, grotendeels uh, drie kwart uh, links, zullen we maar zeggen. Uh, met name Partij van de Arbeid, mindere mate groenlinks. Er is wel een verschuiving. De tweede generatie uh, wordt natuurlijk jonger, gaat steeds meer lijken op de autochtone Nederlander, gaat ook zweven. En daarin zie je dat ook de VVD en ook D66, dat die ook steeds vaker gestemd uh, worden. Uh, je zou kunnen zeggen dat ook hier de integratie eigenlijk voortreffelijk gaat, want het wordt steeds gefragmenteerder en ze gaan steeds meer zweven. Hoe is de opkomst onder alle alftonen? Heel slecht. Elke verkiezing wordt het lager. En bij migranten is het uh, opkomstpercentage nou uh, 35 tot 40 procent. En dat is echt, echt heel erg laag. Ja, en daarom ook dit soort bijeenkomsten Net als vanavond hier in Den Haag. In de hoop dat dat wat, wat beter uh, wordt. Ja. Het valt me op heel veel zwevers nog hieronder. Ja, precies. Heel veel zwevers. viel mij ook op. Uh, en dat geeft uh, misschien twee dingen aan. Eén, dat men niet goed weet van, ja, wat moet ik met die provinciale staten? He, moet ik dan op dezelfde partij stemmen... of moet ik dan op een andere partij stemmen in die mist? Dus er eigenlijk veel kennistekort En ik denk echt dat uh, er steeds meer zwevende kiezers zijn. Dus wat dat betreft kunnen politieke partijen op avonden zoals deze... Uh, natuurlijk uh, proberen stemmen binnen te halen. U hoorde Sadiq Hatschewi, onder andere directeur van Forum. Hij was in gesprek met verslaggever Theo Verbrugge. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten... Universiteiten willen de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten het studiegeld voortaan lenen... als ze aan een vereniging van universiteiten, de VSNU, ligt. Daarnaast willen ze aan de helft van de studenten... een hoger collegegeld gaan vragen. Dat blijkt uit documenten waar trouw de hand op heeft weten te leggen. De vereniging, VSNU, wil de plannen snel doorvoeren... om zo de bezuinigingen van de regering op te kunnen vangen. Universiteiten pleiten hiermee voor ingrijpende maatregelen... dan het kabinet. Ze willen de universiteiten hoger collegegeld vragen... van de studenten voor wie ze geen subsidie meer krijgen. En dat zou betekenen dat 44% van de studenten meer moet gaan betalen. Dat zijn dan met name de langstudeerders. Nabestaande tripoli-ramp, de dupe van de opstand, kopt het AD. De nabestaanden verkeren in grote onzekerheid door de chaos in Libië. De bloedige opstand zou het onderzoek naar de crash ernstig frustreren. Bij de vliegramp in Tripoli vorig jaar kwamen 71 Nederlanders om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog niet achterhaald. Nu het regime wankelt, vrezen de nabestaanden misschien wel nooit achter de oorzaak van de vliegramp te kunnen komen. Ook zijn ze bang dat ze het verlies van dierbaren niet kunnen verhalen op Afrika Af Af Af Af Af Airways, omdat de maatschappij eigendom is van de Libische overheid. Hulp bij het stoppen met roken blijft een stuk blijkt een stuk populairder te zijn nu de verzekeraar de begeleiding betaalt. Tot die conclusie komt de Telegraaf. Er proberen dit jaar tot wel tien keer meer mensen begeleid te stoppen met roken dan in andere jaren. Het aantal is van 700 opgelopen naar 7000 rokers... meldt een enthousiaste directeur van Stivora. En dan is er goed nieuws te melden bij de politie. Het aantal vrouwen in de politietop is fors gestegen, meldt de Volkskrant. Korps dat door vrouwen wordt geleid functioneert efficiënter en harmonieuzer. En staat meer open voor expertise van buiten. Binnen de 150 hoogste functies van de politie... is het aantal vrouwen gestegen van 15 naar 31. Er is nog wel een verbeterpuntje voor de politie. Het aantal allochtonen, dat blijft nog steeds achter. Wat zit je te juichen naast Ja, mij? vrouwen, hè? Het ja. werkt gewoon beter. Goed, na het Hallo. journaal van 7 uur gaan wij, gaan wij naar Libië. Daar zijn onze verslaggevers aan de grens en in Libië. Straks meer.